We het op 7 hoor. Ik dacht ik ben wel handen. Waarom heb je nou één ingedrukt? Waarom heb ik dat nou niet dat gedaan? Dat niet leuk. Oh. Oh, oh. Dat kan je van niet maken. Geweldig. Mogen weer stoppen. Leuk hoor liek Goed dat. Dat heb ik voor jou gedaan. Goed gewoon Lik. Goed. Kijk, ja, we zijn gestopt. Eén niet. Leuk, die moet eruit, ik. ga oh. de trap nemen? Ja, daar, de trap. Natuurlijk is het een trap, van de kennen. Nou. Moet wel, hè. Moet Hoezo ik. moet dat? Nou, als het de afste band zou zijn. Ja, maar ik er niet. Nou, dat mag ik niet Yo, nou, zijn we er al.